Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Op het station in Apkoude is vanochtend een conducteur mishandeld. Op het perron ontstond rond 6 uur een worsteling... waarbij vier nog onbekende jongens de conducteur tegen de grond werkte... en hem schopten en sloegen. Waarom dat gebeurde en hoe het nu met de conducteur is, is nog onbekend. Een passagier uit de trein die tussen beiden kwam, kreeg ook klappen. De jongens renden via het spoor weg. De politie heeft met een helikopter en speurhonden naar ze gezocht... maar de jongens zijn niet gevonden. In Kenia hebben reddingswerkers nog een overlevende gevonden van de aanslag van donderdag op een universiteit. De vrouw had zich twee dagen lang in een kastje verborgen onder kleding. Toen medestudenten de bevelen van de aanvallers opvolgden en tevoorschijn kwamen was zij blijven zitten. Ook toen hulpverleners haar vonden durfden ze aanvankelijk niet naar buiten te komen. Bij de aanval van Al-Shabaab werden 148 mensen gedood. Voor het eerst in zijn bestaan wordt de PvdA buiten het Friese College van Gedeputeerde Staten gehouden. Er komt vrijwel zeker een coalitie van CDA, VVD, SP en de Friese Nationale Partij. Net als in de rest van het land leed de PvdA in Friesland een grote nederlaag bij de verkiezingen op 18 maart. De partij ging van 11 naar 7 zetels. Ook in Groningen, vanouds een socialistisch bolwerk, lijkt de PvdA buitenspel te staan. Bij de Statenverkiezingen werd de PvdA voor het eerst niet de grootste partij in Groningen. De SP nam die positie over en die wil niet met de PvdA samenwerken. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum, ter hoogte van Noorderloos, heeft de politie een deel van de snelweg afgesloten voor onderzoek. Het is niet duidelijk wat er aan de hand is. Rijkswaterstaat meldt dat het verkeer de komende twee uur rekening moet houden met de afsluitingen van rijstroken. Er staan inmiddels lange files. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het wordt 8 tot 10 graden. En tijdens de paasdagen blijft het zo goed als droog bij maximaal 12 graden. Dit was het en dan... ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. De van de ANWB. Op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Tussen knoop het Gorkum en Lexmond, de file van 5 kilometer. En op de A27 richting Breda. Tussen Hagenstein en knoop het Gorkum, 14 kilometer. De rijbaan is nog altijd afgesloten in verband met een politieonderzoek. Verkeer richting Gorkum kan beter omrijden via Geldermolsen. Over de A2 en de A15.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 In 2015 al 25 jaar. Live. Live. Met. Met nu Zandvoort op zaterdag. Living on free food, tickets Water in the milk from a hole in the roof where the rain came through. What can you do?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 Living on a Dream ain't easy, but the closer, they knit, closer to the knit, the tighter the fit, it. and the chills stay uh, away. Uh, uh, yeah. Keep them in stride, for family pride, you know that faith is your foundation. Oh, no, With oh, no. a whole lot of love and a warm conversation, but don't, don't, forget don't forget to play, make a new strong where you belong. And we're living in the love of a common people, It's far it's really hard on a Geer terug naar 1983 met deze van Paul Young en The Love of the Common People. Het is even over twee uur. Een hele goede middag, En welkom bij Salvoort op zaterdag. We zijn weer live vanuit de studio aan de Torweg 10A. Goedemiddag, Albert Young. Uh. Hoe is het met jou, jongen?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 En nu de single van Echo Smit, Hier is The Cool Kiss. Really is Nou, hoe het weer gaat worden, dat horen ze dadelijk om half drie van Lex van der Maar we hadden in ieder geval even de zomer in ons bol met Maxi Priest. CFM Race Radio, Pit Report, Pit Report. En we schakelen live over naar het circuitpark Zalvoort. Naar onze race reporter Willem van Nissen. Want Willem, de Paasraces zijn losgegaan op het circuit. Ja, dat klopt helemaal. Dit weekend in de kader van Paasraces. Uh, vandaag uh, vrije trainingen en kwalificaties. En dan. Uh, Morgen is het paasdag een uh, rustdag op het Parks voor, voor wat betreft paasreizen, zijn wel activiteiten morgen. ...vrij rijden en dergelijke. En dan maandag, tweede paasdag, hebben we de races uh, betreffende het paasweekend. Vanmiddag overigens ook nog uh, een tweetal uh, races. En dat is uh, onder andere uh, de truckrace battle uh, met uh, vrachtwagens. En dan aan het eind van de middag hebben we dan de supercar uh, challenge, uh, de so supersport. Tot op heden uh, vandaag vrije training gehad en... Uh, zojuist afgesloten de kwalificatie... voor de Clio Cup bij Lux. Ik heb nog niet het lijstje... met de tijden wat dat dan nou gaat. Die zal ik in het volgende... blokje dan even melden... hoe die kwalificatie verlopen is... van de Clio Cup... We zijn zojuist ook uh, begonnen met de uh, kwalificatie voor de IDS uh, Superlights uh, Challenge. Nou, uh, die hebben allemaal een rondje gereden en we zien uh, code rood uh, wat dat betreft. Uh, waarom dat is, uh, hebben we ook het uh, inzicht niet. Uh. Maar ook dat uh, zul ik je later kunnen gaan vertellen. Een uh, paarse race weekend uh, met uh,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 Weliswaar wel de moeite waard om te komen kijken. Natuurlijk komen alleen al die superkartje. langs ja, met prachtige auto's. En niet te vergeten de truck Metal natuurlijk. En de Clio Cup. Die als ik me niet vergis dit jaar maar één keer op Zandvoort vertegenwoordigd is. Dus wil je de Clio zien. Dit jaar zeker komen kijken met Pasen. Ja voor echte uh, raceliefhebbers voldoende te doen op het uh, circuit dit weekend uh, Willem. Ja, zonder meer, ja. En het is toch weer uh, de start uh, van een nieuw uh, autosportseizoen. Uh, en het is altijd even leuk om te kijken. Ja, wat uh, gaan we allemaal zien uh, dit jaar? Nou, de Super uh, Superlights uh, Challenge die code rood had met. Inmiddels uh, is het licht weer op groen gegaan in de pitsart. En dan uh, zien we die auto's... Uh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 Ja, ja, nieuw start door... Uh, ja, ja nieuw, het is... Uh...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 Jan met eh, ruitje plaatjes zou meteen goed gehad hebben hoor. Dus in één keer. In één keer. Je de Cap band en burn rubber. De plaatje, die uh, natuurlijk uitstekend past bij dit uh, raceweekend hier in Zandvoort. De paasraces op het circuitpark Zandvoort. En of ze dan uh, regenbandjes aankomende maandag nodig hebben... dat horen we zo dadelijk in het CFM weerbericht. Ja, hij is weer terug van de winterstop, uh, de winterslaap. Ons eigen weerman Lex van de Orem. Zodra ik naar deze van de Eagles en de Lying Eyes gaan we het weer bericht horen van inderdaad Lex. The silly girls just seem to find out early. How to open doors with just a smile. A rich old man and she won't have to worry. She'll dress up.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 Tot op uh, albert Albertjan. Maanden heeft de studio leeg gezeten en Lex is weer terug. En volle bak. En de studio is volle bak. <laughs> ja, jawel. You're the Eagles en de Lying Eyes. Zie je de weer benicht. Ja, daar is hij dan, onze eigen weerman Lex van Oren Hoorn, terug uit zijn winterslaap.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 En de maximumtemperatuur gaat uh, ondanks uh, de wind uit het Noordoosten toch nog oplopen tot een, uh, een graad of 10. Als we Marshall hebben. Oké. Okay. Dus 9 à 10 graden worden. normaal gesproken? Ja. <laughs> Daar zat ik op te wachten. 11. 11. Oké, we zitten er bijna aan. Ja, we hebben hem bijna. <coughs> en dan gaan we naar de dinsdag. Gaan we nog even door met wolkenvelden uh, en wat zon. En een, uh, een zwakke tot matige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 De normale temperatuur is 11 graden, dus daar gaan we naar. We gaan richting 15 graden. Oké. Okay. En het volgende weekend uh, ziet er goed uit. Ja, jij, jij, jij dreigt al met het feit dat ik je volgende week om deze tijd moet bellen. Ja, ik kom niet. Nee, dan ik het... kom niet. Je moet me bellen. Nou, dat, is een, dat is een goed teken. Ja, dat is ja, niet persoonlijk. Dat is niet persoonlijk, uh, dat niet persoonlijk. buitenactiviteiten, zoals ze dat noemen. Ja, ja. Met... Of straat zitten. Of, of fietsen. <laughs> oh, Oké. Okay. Want het is uh, rustig, zonnig uh, weer uh, volgend weekend.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 We gaan de goede kant op hè, met de weer, dus ja, af en toe een zomerplaat tussendoor, dat kan al, ook op deze zaterdagmiddag. Hier is Baltimora in de Tarzamboy.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 Ja, een beetje krabbel aan, aan het ruit, smorgens. maar dan, en, en, da daar en, hield het mee op. En aan je kont, en dan hield het, <laughs> het mee op. Dat had ik ook verteld, hè? Ja, alleen, je had het, die verwachting goed dat, uitgesproken. Dus, die, die jongens die, die hebben dat uh, helemaal goed, goed berekend. Dat kan je Over de hele wereld kan je dat uh, bepalen, hoe, uh, hoe, de weers, uh, hoe het weersverloop gaat worden. Dus als je daar verder in geïnteresseerd bent, dan kan je me via www.meteopagina.nl. Sorry, kan die, je die, mij... die stond ik niet. Wat was dat? Www.meteopagina.nl. Oh, oh, die! Kan je mij bereiken en dan kan ik jou daar wel wat meer over uh, vertellen. Even een vraag, Lex. Als je, stel dat je dat nou. ook de, uh, de, uh, de jaren daarvoor. Hè, Heb zo... ik dat ook gedaan? Uh, zie je dan ook dat er een klimaatverschuiving plaatsvindt, of niet? Ja, het wordt steeds warmer. Wel. Ja.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 Nou, als je ze spreekt, doen ze de groeten van ons. Ik zal het doen. Want uh, de, zoals jij het nu u, uh, uitspreekt, uh, gaan we de goede kant op. Ja, we gaan gewoon de goede kant op. Oké, okay, dankjewel, Lex. Blijf je volgen. Op www.meteopagina.nl. En hier is Omi en de cheerleader. I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 that you're at peace cause you, you let us sing you to sleep yes. you let us sing your heart to sleep from the day that. Stop feeling afraid In your arms De twee is nog stoppen, de zaterdagmiddag was hier bent. Als eerste was dat Andy uh, en de cheerleader, gevolgd door deze, inderdaad. Chef Special en in your arms, wat een heet was dat hè? Tijdens Serious Request in Haarlem. Nou, inmiddels uh, aangeschoven hier in de studio aan de tolweg Tina is Ton Arisen. Goedemiddag, Ton, welkom. Goedemiddag, goedemiddag. Uh, goedemiddag, ja, je was vorige week ook al op zoek naar ons. Ja, ik was op zoek. En. Uh, en heb je ons gevonden? En gevonden. Kijk, <laughs> of een andere locatie, maar toch.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 Ja, want het is, het is, het is niet een combootje of een triootje wat er komt. Nee, er komt nu iets Er <laughs> komt iets meer. Ja, er komt iets meer. Stelassa pakt echt uit. Ja. Het is een uh, trio-combo, een keer six oké. Okay, maar hier komen meer, meer mensen ja. mee. Uh, uh, ze hebben, je noemt het de jazz aan zee, maar op de poster zie je jive aan zee. Dus dat geeft ook wel uit. Ja, we gaan ook uh, van de zomer gaan we naar een andere dag. Daar gaan we op de zondagmiddag van, uh, van 4 tot 7... Dus uh, dat begint 17 mei, 10 mei okay. is moederdag, anders had ik op 10 mei gezeten, dus we gaan nu naar een 17 mei en, en, dat en dat dan uh, gaan we wat leuks doen en als de deuren dan open, open kunnen dan hebben we jazz uh, op het terras. Op het terras, briljant, en maar de, goed, jazz aan zee heet, is het eigenlijk 11 april hè? Met, met de jazz connection. Ja, ja, ja. Uh, maar op de poster staat Jive aan zee, dus er wordt uh, goed gedanst. Dus ja, men, men, het men, wordt jazz en more, hè? Jazz en more, ja. Nou, ja. Uh, Jive and more, kan je ook zeggen. Ja. En uh, in ieder geval een groot spektakel. Het begint s'avonds om acht uur. Ja. En reserveren gewenst. En hoe kan men eventueel reserveren? Op de WWW nou ja, Talassa en uh, op het bekende telefoonnummer. Ja. Uh, 5715660. Die verstond ik niet. Nog een keertje kijken. Ja. 023 voor alle buitenlanders. 57-15-660 Dat allemaal op 11 april vanaf 8 uur. Je kan ook, als je zegt, van nou ik wil gewoon, gewoon even een drankje halen... en ik wil van die muziek... Ja, je hoeft ook niet dat... te eten. je mag, mag dansen en drinken. En of alleen dansen en alleen drinken. Dat maakt allemaal niet uit. Als u maar komt. Goed, doen en laten wat je wil. 11 april vanaf 8 uur s'avonds. The Jazz uh, Connection uh, and More. Uh, dus live uh, jive, dansen, eten.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 I'm <laughs> It is time do to say goodnight to to up to to to to to up Though it's hard do us. Not... Not... Error... Defend. To whisper For this to to to move to April Trains op hier in Salford. Bij Stampa View Talas we hebben het over deze Jazz Connection. Dat was. Buonasera, senorita. En zo is het drie minuten voor drie uur geworden, einde van uur één van de Zonkort op zaterdag. Zometeen na het nieuws en weer van drie uur zijn we er nog twee uur lang. I was born in een valley van